Welkom terug bij het, het tweede uur ZFM Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort, live vanuit gemeente Zandvoort. Wat een veel Zandvoort. Waar alle Zandvoortse partijen bij elkaar komen voor een uh, lijsttrekkers debat... voor uh, aanstaande woensdag, want dan wordt het bekendgemaakt... Uh, wie de verkiezingen weer heeft gewonnen. Wij schakelen over uh, enkele seconden weer uh, terug naar de raadszaal. Tot nu nog even een klein muziekje. En uh, dan uh, neemt uh, Ben en uh, Joop uh, het weer over van ons... Meest nog even een muziekje. Dames en heren, wilt u plaats alsjeblieft innemen? We hebben nou, nou, nog heel kort tijd voordat de uitzending weer begint. Ik geef het woord over aan Ben Zonneveld en, uh, en Joop van Nes. Dit is uh, Goedemorgen Zandvoort, live vanuit de gemeente Zandvoort. Ik hoor zojuist dat we weer in de uitzending zijn, dames en heren. Welkom bij het tweede uur van het lijststekkerslebat in de raadzaal in Zandvoort. Aanwezig zijn alle lijsttrekkers van alle partijen die meedoen. Er zijn er elf. Ik weet niet of dat een record is, maar het lijkt mij wel. Uh, dat is het, het wordt uh, instemmend geknikt. We gaan verder met de tweede uur. Ben, hij start even op. Maar ik zal hem vast voorlezen. Het is een soort uh, verrassingsstelling. Hij is hier uh, uh, vier jaar geleden ook gepresenteerd. En eigenlijk is het uh, nu beloofd is beloofd. Vorig jaar heeft hij hier gestaan met het gereserveerde geld en dat was toen nog met de wethouder Demes, Maar dat werd ook weggediscussieerd. Het gaat over de krocht. Een aantal partijen heeft vier jaar geleden hier beloofd om de krocht te renoveren en te verbouwen. We zijn nu vier jaar verder, dus de stelling blijft nu hetzelfde. Beloofd is beloofd, gaan we doen met de krocht. Wie wil daarop reageren? Meneer Peters. Ik vind niet alleen dat de krocht uh, geherprofileerd moet worden... maar ook de Haltestraat en ook het Gashuisplein. En ook, uh, en, ja, nee, d, d, uh, inderdaad, de krocht moet gerenoveerd worden... maar er moet, uh, er moet een onderdeel zijn van een geheel. Dus dat je, uh, waarbij alles in één keer gedaan wordt... waarbij de stoepen weggaan... waarbij uh, fietspaden en uh, wandelpaden worden aangelegd... waarbij bankjes, bomen, et cetera, worden gedaan. En niet alleen de krocht. En na vier uur geen auto meer in het dorp. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Ik zal dan wel antwoord geven op de vraag. Want het gaat namelijk niet over de krocht als straat, maar het gaat om het gebouw, de krocht. En inderdaad, die moet gerenoveerd worden. Die moet gewoon gerenoveerd worden. Wij, wij hebben dat vier jaar geleden inderdaad ook gesteld. Maar ja, zoals u weet zijn wij begonnen in de oppositie. En uh, er is één keer aandacht voor geweest, meen ik... En dat was ten tijde van de Gertebach is daar ook weer aandacht voor gevraagd. Uh, die financiële middelen zijn op dit moment niet gevonden. Maar ik kijk even naar de wethouder Bluis, want volgens mij weet hij daar meer van. En uh, ja, beloofd is beloofd, het moet gebeuren. We hebben het niet voor niks. We, we, Meneer Bluis, beloofd is beloofd. Staan. Ja, ik zal we even kort terug gaan... ja. Nu wel? Ja, klopt. Uh, beloofd is beloofd. Uh, toen het college aantrad, was in de begroting opgenomen dat gebouwde krocht zou worden verkocht. De eerste daad van het nieuwe college was om dat terug te draaien. Bij de voorjaarsnota van 2014 zijn die ombuigingen teruggedraaid. Dus de basis van de belofte was, de krocht moet blijven. En dat, die, die wens hebben wij ingevuld. En daarnaast, toen zaten wij nog in zwaar weer. De financiën waren op dat moment nog niet duidelijk dan op orde... Daarna zouden we verder gaan kijken of we hem gaan renoveren. Er hebben ondertussen wel wat aanpassingen plaatsgevonden. Aan de andere kant kan je ook gewoon kijken. Het is op dit moment de meest succesvolle locatie van Zandvoort waar van alles gebeurt. En het, het ziet er wat ouderwets uit, maar het is er heel gezellig. Vanavond is het er ook weer heel gezellig, want dan heeft de, de wurf 70 jaar. En ik denk dat we bij de coalitie onderhandelen die belofte nu verder moeten invullen. En inderdaad ook kijken wat kunnen we renoveren. Er hebben al een aantal subsidies zijn er uitgegeven. Zo is er georganiseerd dat de, bijvoorbeeld ten aanzien van de toneelzaken uh, er al nieuwe dingen extra zijn gemaakt. Er wordt door SRO wel extra onderhoud ge gedaan. Maar ik denk dat er, er nog wel wat meer kan gebeuren. En die belofte zullen wij dan met elkaar moeten waarmaken. Er is, zijn financiële middelen, dus we kunnen nu doorpakken. Maar de belofte is ingevuld. Dank u wel, meneer. Paap en daarna mevrouw Koper. Daar ben ik er overheen. Ja, wat sociale zandvoort betreft moet het gewoon de komende vier jaar moet het gerenoveerd worden. Punt. Dat is Punt. Kort, kort en duidelijk. Dank u wel, mevrouw Koper. Dank u wel. Ja, voor de Partij van de Arbeid is het ook klip en klaar. Theater, de krocht moet behouden worden en dat is dan nu een feit. Maar het moet zeker gerenoveerd worden. Want we hebben een, een heel goed kunst- en cultuuraanbod nodig... voor een leefbare samenleving hier in Zandvoort. En er wordt enorm veel gebruik gemaakt van de krocht... in allerlei uh, hoedanigheden, van de jeugdscholen tot, uh, tot mooie culturele activiteiten. En het is nu niet goed genoeg. Dus het moet gerenoveerd worden... En we zijn blij dat het speerpunt uit ons verkiezingsprogramma hier op, uh, op de lijst staat. Dank u wel, meneer Berensen. In uh, de stemwijze die alle partijen hebben ingevuld, uh, staat heel nadrukkelijk de stelling genoemd van um, de gebouwde krocht moet dringend gerenoveerd worden. En alle partijen die hebben daarop gezet, eens. Dus ik denk dat dat uh, zeg maar in de onderhandelingen die we um, de komende jaren zullen voeren ten aanzien van de beschikbaarheid van financiële middelen... dat het geen enkel probleem mag zijn dat dit nu echt zijn beslag gaat krijgen. Dank u wel. We gaan even naar de overkant. Meneer Kuipers. Ja, terecht uh, dat... Uh, uh... De heer Bluis net zei, het ging destijds over de vraag of het behouden moest blijven. Er waren een aantal partijen die zeiden we gaan het verkopen. Uh, wij vonden toen ook dat het behouden moest blijven vanuit d 60 En ik ben het helemaal eens met de stelling beloofd is beloofd. Daar zal ik zo ook nog iets over zeggen als het gaat over waarom uh, op d 6 gestemd zou kunnen worden. We hebben de afgelopen jaren, nou dat vind ik belangrijk, want wij hebben onder andere bijvoorbeeld ook beloofd, ook in het verband van uh, behoud, uh, dat het Gertebach gerenoveerd moest worden. En ik heb er zelf voor gezorgd dat er 1,5 miljoen euro door de raad werd vrijgemaakt om het te doen. En, en het Gertebach is ook gerenoveerd en helemaal vernieuwd. Ik vind hetzelfde als het om de Kroch gaat. Ik ben het met de heer Berits eens. We zeggen al lang tegen elkaar dat we vinden dat het op niveau moet komen. We hebben veel energie gestopt in het LDC, ook in aanpassingen daar, omdat dat niet goed functioneerde. De Kroch is een prachtig gebouw voor de gemeenschap van Zandvoort en ik vind echt dat daar een upgrade moet komen. Dus wat ons betreft gaat dat gebeuren. Dank u wel, meneer Deen. Ja, ik hoor wat... Uh... ...interpretatiewisselingen. Uh, uh, wat was nou de stelling? Uh, zou daar geld in worden gestopt? <coughs> of zou er alleen uh, gekeken worden... ...naar het behoud van? Dat is mij even niet helder. Want dan kan ik daarop reageren. Er is beloofd vier jaar geleden om te renoveren. Nou, dan... dan... Ja, dan, dat verandert natuurlijk de zaak wel een beetje, want zowel uh, de heer Bluis als de heer Kuipers reageren eigenlijk op het feit dat het een, alleen maar behouden zou worden. Uh, dat is dus uh, gebeurd. Het is behouden, maar er is niks uh, uh, in principe aan opgeknapt. Er is geen geld ingestoken. Uh, wij vinden dat er geld in moet gestoken om in het verlengde van de heer Berendsen te blijven. Uh, alleen niet in de vorm van subsidie, maar dat geld moet dan wel structureel gevonden worden in de begroting. Dank u wel. Meneer Peters, dank u wel. Uh, ik dacht dat het uh, al een feit was dat de uh, krocht gerenoveerd zou worden. Dus ik dacht dat het over de stratenkrocht ging. Dank u wel. Mevrouw van der Veld. Um, ik had me niet echt aangemeld, maar ik wilde best nog wel iets op zeggen hoor. Uh, want uh, uh, inderdaad, uh, het, het, het is gegaan zoals de heer Bluis heeft uh, gezegd. En uh, die stelling die komt eigenlijk bij ons vandaan destijds, vier jaar geleden. Omdat wij dat opgenomen hadden in ons programma. En uh, ja, dan moet je hem dus eerst uh, zeg maar uit de verkoop halen. Om het maar zo uh, even te omschrijven. Voordat je kunt gaan renoveren. En uh, ja, ik, ik denk dat de renovatie gewoon gezien dat iedereen heeft gezegd ja, gewoon een feit is. Dus uh, we gaan zoeken naar uh, financiële middelen en... Gebouwde krocht blijft niet alleen behouden, maar wordt ook mooi. Dank u wel, meneer Hendricks. Ja, de eerste stelling vanavond ging over het parkeren. En toen haalde ik even aan hoe dat vier jaar geleden die discussie ging. En dat is eigenlijk met deze stelling hetzelfde verhaal. Ook hier zaten we vier jaar geleden ook over Gebouwde krocht te praten. En u haalde net al aan, eh, bijna alle partijen, of de meeste partijen vonden toen dat het dringend ge moest worden. Ik herinner me zelfs, ik zat toen in het publiek, dat bijna alle partijen dat vonden. Er was er één partij die zei nou. De financiën laten dat op dit moment simpelweg niet toe. En dat was de VVD. En daar ben ik ook blij mee dat we geen onrealistische verkiezingsbeloftes doen om maar kiezers te halen. Maar ook in zo'n moment als dit een realistische uh, schets durven geven van de situatie. Het was financieel dus niet haalbaar om dat op dat moment te doen. En het is ook de afgelopen vier jaar niet gebeurd. De komende vier jaar zitten we ruimer in ons geld. En er is wederom een uh, brede steun hier om de krocht te renoveren. Dus het lijkt me na het een uitdaging voor de komende onderhandeling om dat geld uh, te zoeken. Dank u wel. Eerst meneer Elkabali, dan naar meneer Bluis. Nou ja, het is goed om te horen dat, dat elke partij natuurlijk de kocht wil renoveren. Um, de kocht is een heel belangrijk gebouw in Zandvoort, denk ik. Waar mensen graag in samenkomen. Wanneer iedereen wel ooit is geweest. En we moeten niet weer verzanden in hetzelfde dat we weer iets gaan beloven. En hier over vier met z'n allen weer zitten. En gaan zeggen van ja, vier jaar geleden, en op dat moment zelfs acht jaar geleden... hebben we dit gezegd, maar het is nog steeds niet uitgevoerd. Ik vind ook dat we het ook echt meteen moeten oppakken. En zo snel mogelijk ook. Want ik denk dat we er allemaal blij mee zijn als het gebouw de krocht er beter uit gaat zien. En dat onze verenigingen daar nog meer gebruik van kunnen maken. En de scholen en iedereen die daar wil. En ik denk dat we gewoon hier gewoon echt de handen uit de maan moeten steken. En zo snel mogelijk zoals ook eigenlijk in de stelling staat, eraan moeten beginnen. Dank u wel, meneer Bluis. Ja, nee, de, de VVD, wat hij vertelt, is natuurlijk wel leuk. Maar de VVD was met name toen, had de minister van Financiën hier in Zandvoort. En die heeft toen het gewoon wegbezuinigd. Dus het eerste wat het nieuwe college moest doen, het terugbrengen. Dus de VVD wilde het gewoon wegbezuinigen. Dat is de waarheid. En dat is niet het verhaal wat u vertelt. Even een reactie dat... van meneer Hendricks. Daarna mevrouw Bouwen. Dat wist de heer Bluis toen hij hier zat en zei, we gaan de krocht renoveren. Dus dan is het een beetje onzin om er nu op terug te kijken van ja, het was nog allemaal zo'n zo enorme puinop die we hier aantroffen. Dat staat natuurlijk nergens op. Hij reageert op wat u zegt. Nee, maar als de heer Bluis toen, met de kennis die hij toen had, hier kon zeggen we gaan hem renoveren, kan hij nu niet zeggen het stond er toen uh, zo en zo voor. Want dat wist hij. Meneer Bluis. Eda heeft toen een motie ingediend en gezegd dat wij dat niet wilden. Dat wij dat onzin vonden toen, wat toen in die begroting was opgenomen. En het eerste wat wij hebben gedaan toen wij weer in het regeringkabinet kwamen, kwamen hier, hebben we dat teruggedraaid. En niet dankzij de VVD. Mevrouw Bouwman, u zit al te popelen. U gaat erg over cultuur. U antwoord: Twee seconden wachten eerst. Oh hij doet het al. Um, ik wil toch even ingaan op wat daar staat. ...namelijk uh, staat renoveren, schuine streep, vernieuwen. Ik hoor weinig mensen over het vernieuwen. Uh, Ruimbaan voor kunst en cultuur stond uh, en staat hoog in ons vaandel. En uh, bij de toelichting daarvan met name ook de ruimte voor zaken als experimenteel uh, theater. En ik hoop dat uh, bij het plannen van de renovatie en, de, uh, en het vernieuwen van het gebouw... ...ook eh, meegenomen wordt, dat men gaat studeren op wat zou je dan eh, aan het gebouw moeten toevoegen... ...om ook de vernieuwingen in het theater eh, ook hier gestalte te krijgen... ...dat je dus niet weer veroordeeld bent om terug te gaan naar Frescati en dat soort theater in Amsterdam... ...als je eh, terecht wilt voor experimenteel theater. Dank u wel, eerst meneer Peters en daarna meneer Berens. Ja, meneer Berens, neemt u kwalijk. Dan meneer Kuipers. Oh. Nou, dat gaat natuurlijk altijd zo in het bestuur. Ze, ze, ze hebben elkaar, bekritiseren ze. En, en dat, dat doen ze al jaren. En er komt nooit iets positiefs uit. Over de kroch niet. Uh, over de her. Dat u niet. u even, heel even zo verduidelijk alstublieft. Nou, kijk... In, hier in, in Zandvoort, in het, in, dan zitten een aantal partijen hier en die hebben altijd tegenover elkaar van alles te vertellen. Maar iets positiefs, iets nieuws, iets, iets doen, iets uh, om het dorp te verbeteren, dat, dat is er niet. Ze begrijpen ze altijd terug op wat er geweest is. Is... Yes, de politieke partijen. Dus uh, elke politieke partij die hier zit... die uh, grijpt terug op wat de andere gezegd heeft... en die zegt weer dat die andere gezegd heeft. En, da en da uh, daarmee kom je nergens. Je moet een beetje positief zijn. En je moet, uh, je, je moet uh, een keer durven vernieuwen. Ze mogen reageren en we beginnen bij meneer Berendsen. Ja. Nou, dan zal ze maar even reageren, hè? Uh, ik ben het voor een gedeelte met meneer Peters eens, want ik verbaas, ik verbaas me ook een beetje over de discussie die nu plaatsvindt tussen de uh, CDA en de VVD. Over wat er vier jaar geleden is en wat er in die periode daarvoor misschien nog ge ge gebeurd is allemaal. Uh, ik richt me liever op de toekomst. Uh, ik heb net al gezegd van in de stemwijze blijft heel duidelijk staan van iedere partij is het ermee eens dat daar wat moet gebeuren. En laten we dus zeg maar, met elkaar de handen in slaan en kijken van hoe we dat de komende vier jaar in ieder geval vervolg kunnen geven. Meneer Kuipers. Ja, dit is een leuk debat dit. Want het gaat natuurlijk wel een klein beetje over wat er de afgelopen jaren is gebeurd. En het aardige vind ik aan het, aan het debat tussen de heer Bluis um, uh, en mijn buurman. Kunnen uh, we Hendrik, vooruitkijken, Meneer Kuipers van de VVD, is dat ze volgens mij allebei bedoelen te zeggen uh, dat we uit een moeilijke periode komen financieel gezien. En dat is ook een belangrijke reden waarom dit een tijd uh, is blijven liggen. En ik denk dat het goede nieuws eigenlijk ook voor ons allemaal is. Iedereen is voor het opknappen van de krocht. En we zitten in een veel betere financiële positie dan destijds. In 2014 stond het water ons echt aan de lippen. En inmiddels zitten we in een situatie dat we ongelooflijk veel uh, kunnen gaan investeren. Onder andere in de boulevard. Daar kan de krocht ook prima bij. En voor meneer Peters zou ik in ieder geval toch wel willen zeggen. U zegt dat wij altijd zo negatief. Zijn, maar volgens mij zegt u dat er nooit wat gebeurt. Maar we hebben afgelopen jaar voor het eerst meer dan een miljoen bezoekers hier gehad. En we gaan meer dan 50 miljoen investeren in de openbare ruimte, inclusief de boulevaars. Het lijkt me nog een grote stappen die we met elkaar aan het zetten zijn. Dus wat dat betreft denk ik dat we op een goede weg zijn met elkaar. Meneer Kuipers, dank u wel. En mevrouw Koper. Ja, ik... ik uh... Ik wil tot slot alleen even ingaan op wat mijn collega Janine zegt van Queer. Ik kan me vinden in de woorden van de heer Kuipers als het gaat om kijken naar de toekomst. En ik ben blij dat, uh, dat daar toch eigenlijk voor het grotendeel consensus over is. Want we hebben een goed uh, theater nodig en dat betekent, om je kunst- en cultuur aanbod kwijt te kunnen. En dat betekent inderdaad niet alleen gewoon zomaar de tegeltjes vernieuwen, maar vooral zorgen dat de binnenkant aan de eisen van de moderne tijd uh, kan voldoen. En dat is denk ik wat er bedoeld wordt met uh, vernieuwen voor mijn collega links. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Meneer Ja, Meneer Peters heeft op zich ook wel een terecht punt eigenlijk. Want en dit is wat vaak in Zandvoort gebeurt. Op het moment dat we overal met elkaar ergens overeen zijn... beginnen we in de politieke spelletjes te verzanden. Dan gaan we verwijten van wie dan een tijd terug iets niet vond of wel vond. En dat is zo zonde. Het is een discussie over de krocht. Maar eigenlijk staat het een soort van symbool voor hoe Zandvoort eigenlijk eraan toe is. Af en toe bestuurlijk gezien. En laten we nou... Van de kroch dan een keer maken dat dat, dat dat het voorbeeld is van dat we iets samen kunnen creëren en samen eigenlijk iets kunnen doen voor Zandwoord. Want we zijn het er allemaal over eens dat daar iets moet gebeuren. En dat waar we vier jaar geleden ook al. Laat het gewoon uitvoeren. Dat lijkt me heel simpel eigenlijk. Als we het er allemaal over eens zijn, dan zouden we misschien een raadsprogramma moeten gaan maken, meneer Bluis. Ja, precies. Want dat, dat is dan aan de orde. Dat we het inderdaad daarmee kunnen beginnen door inderdaad een raadsprogramma te maken en daaraan te werken. Aan de andere kant is het zo, als ik het. Terugkijken dan op vier jaar. Er wordt wel heel, eigenlijk, heel veel, 90%, misschien wel 95% van de besluiten... worden met elkaar genomen. Zijn we het allemaal over eens. Als je kijkt wat we met z'n allen de afgelopen vier jaar... vanuit die recessie nu hebben we neergezet... dan is er heel veel door iedereen neergezet. Dus dat is een compliment naar ons allen. En af en toe moet je ook even terugblikken. En als iemand dan wat zegt, dan moet je daar ook op reageren. Dat hoort ook bij politiek. Meneer Al Kabali? Ik ben het ook helemaal eens met u. En ook wat dat betreft de complimenten aan u... en ook aan de heer Kuipers tegenover mij. Want eerlijk is eerlijk... er is werk verzet. We staan er beter voor. Ik denk dat iedereen het daarmee eens is. Het gaat een stuk beter met zandvoort. Maar ik vind ook dat we gewoon politiek gezien... een keertje wat meer de schouders eronder moeten zetten. En u zegt terecht... we zijn met 95% zijn we het eens met elkaar. Maar dat dragen we niet uit. We dragen uit dat we het op bijna alles totaal oneens zijn. Dus laten we gewoon met z'n allen er ook voor gaan zorgen. En dat is dus het symbool... Dat we met elkaar kunnen samenwerken. En laten we dus dit ook aanpakken. Ik proef hier gewoon uit dat er een heleboel. Partijen, alle partijen willen dat die krocht uh, gedaan wordt, opgeknapt wordt. Is het iets misschien voor een investeringsagenda? Een strategische investeringsagenda? Nee, daar, daar, de strategische investeringsagenda die, die is juist gericht. aan de ene kant op toerisme-economie. en aan de andere kant op de samenleving. En daar is dus ruimte voor. Er zit... Uh, voldoende geld in het potje, de jaarrekeningresultaten komen ook eerder naar toe, die zijn ook positief. Dus wat dat betreft hebben we gewoon de wind in de rug en kunnen we werken aan de toekomst van Zandvoort, een kreet van het CDA, die de heer Berens nu ook overneemt. Dus ik vind dat fantastisch allemaal. Nou, nou, meneer Peters, ze zijn het met elkaar eens. Vier jaar geleden en acht jaar geleden en twaalf jaar geleden zeiden ze ook dat ze gingen werken aan de toekomst van Zandvoort. En het wordt alleen maar slechter in Zandvoort. U bent de niet zo vaak aanwezig. De uitstraling wordt slechter. Heer, alsjeblieft, alsjeblieft. Kijk je naar de Haltstraat. Het is echt een afbraakstraat geworden. Het is, uh, de, uh, het, alleen in de zomer komen er veel mensen. En dan is het nog, nog altijd zo dat mensen eerst naar het weer kijken. En dan pas komen. Want uh, kan zelfs in de zomer kan het een stille dag zijn. Uh, er zijn zoveel dingen die gedaan moeten worden. Uh, zoals verblijfstoerisme. Uh, je kan van alles bedenken... Maar, maar uh, niet zeggen dat ze aan de toekomst gaan werken, want dat hebben ze altijd niet gedaan. Meneer Bluis die zit uh, op het vinkentaal ja, over de toekomst. Meneer... meneer Peters die denkt alleen maar aan toeristen, toeristen. Maar soms zijn 16.000 inwoners. Als het hier slecht weer is. En het is donderdagmiddag, dan moet u eens naar pluspunt gaan. Of ik keer naar het gebouw, de krocht en gewoon meemaken wat er in de samenleving gebeurt bij sportvereniging. U komt alleen maar met die grote auto voorrijden op, op het pleintje en dan kijkt u, nou er zijn geen toeristen en dan gaat u weer weg. Maar nu moet u eens verder gaan kijken. Mevrouw Koper, eerst mevrouw Koper, dan meneer Kuipers. Ik wilde alleen aangeven dat ik me graag aansluit bij de woorden van mijn GroenLinks-collega aan de overkant. Dat de stelling is, beloofd is beloofd, de krocht dient door de gemeente dit jaar aan te vangen. Fijn, voor zijn we allemaal. Dank u wel meneer Kuipers. Ja, als afsluiter, even terugblikkend nog op wat vier jaar geleden ook actueel was. Ik zag het ook weer staan bij de stelling in de krant. Of nee, bij een aantal verkiezingsprogramma's in het verleden werd er gezegd, Gert moet behouden blijven. En het wordt nu nog steeds gezegd door een aantal partijen. Terwijl we vier jaar geleden naar beloofd is beloofd zeiden we gaan echt het Gertebach opknappen. Het Gertebach is opgeknapt. Er is geen enkele dreiging meer en dat zal vertrekken. Dat is gewoon voor de komende dertig jaar behouden voor Zandvoort. Ik zie dat iedereen hier zegt dat willen we met de krocht ook. Laten we het nou in godsnaam gaan doen. Er is wel degelijk nagekomen wat er destijds beloofd is als het om het Gertebach gaat. Als wij nu allemaal dat ook doen bij de krocht dan hebben wij over vier jaar een prachtig verbouwd up-to-date gebouw. Als iedereen het uh, daarmee eens is, dan uh, kunnen we het afsluiten. Er kan nog één opmerking gemaakt worden door iedereen: dat het weer beloofd wordt. Dank u wel, meneer Hendricks. En meneer Bluis: dat er nu financiële ruimte is om de belofte in te vullen. Meneer Hendricks: Ja, en dat het ook een zaak is dat we niet alleen erover praten, maar dat we ook gaan doen. Meneer Kuijpers: We gaan dit met elkaar voor elkaar krijgen als het aan D60 ligt, mevrouw Bouwman. Ik kijk uit naar de opening en in het programma hoop ik dan ook veel vernieuwend theaterduit aan te treffen. Mevrouw Koper. Met elkaar, voor elkaar is onze slogan en ik ben blij om te horen dat we het met elkaar, voor elkaar gaan realiseren. Meneer Bluis. geweest. Meneer El Kabali. Ja, en laten we inderdaad met elkaar, voor elkaar doen. Ik sluit maar bij de Partij van de Arbeid. Meneer Berendsen. Zoals ik al zei, in de stemwijze blijkt duidelijk dat iedereen ervoor is. Dus laten we het met elkaar doen. En we willen graag samenwerken, meneer Bluis. Niet alleen als het mooi weer is, maar ook als het slecht weer is. Meneer Deen. Ja, nou mooi in ieder geval punten zijn waar iedereen het over eens is. Dan lijkt het me een uh, zaak dat die, we die snel kunnen realiseren. En wat me wel opvalt, is dat ik het wel mooi vind dat... Uh, Zodra het over het verleden gaat, degenen die hier een beetje een slecht verleden hebben, het er niet over willen hebben. En aan de andere kant worden er voorbeelden opgedaan ge, op wat allemaal zo mooi is gelukt. Ik vind dat wel een leuke tegenstrijdigheid. Maar dat viel me even op dat terzijde. We, ga, we gaan even afmaken, mevrouw van der Veld. Gewoon doen. Meneer Paap. Nou, wat ik merk dat is dat we dit jaar een besluit gaan maken dat de Grettenbach... Geen kan worden. Dus we kunnen. Sorry, sorry, omdat we net over de Gettenbach hadden. De Krog bedoel ik. <laughs> uh, <laughs> Dank u wel, dames en heren, voor de reacties. Het was een reserveverstelling stelling van ons en hij heeft behoorlijk wat. stof opgeleverd. We gaan even pauzeren en we gaan naar de muziek verder. En dan kunt u zich presenteren in twee minuten tijd. Dank u wel.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 Overlichte treinen, je hart is zo dichtbij. what you news Ja, ja, we zijn nog steeds live bij de raaddebat van Zvw Zandvoort in de gemeentehuis Zandvoort. En dit is natuurlijk onderweg van de enige echte Abel. We wachten tot ze we weer gaan beginnen. Tot die tijd gaan we nog even door met een klein muziekje. Uh, iedereen is van de wereld, uh, de scène. Nog even een minuutje wachten en dan gaan we verder met uh, de raad debat Je luistert eens naar ZFM Zandvoort 106.9 of kanaal 40. Of tune in via www.zfm-live.nl Dames en heren, wilt u plaats alsjeblieft innemen? En wij zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort vanuit de raadzaal... ...waar het publiek nog even, even rustig alstublieft. Als het publiek stil wil zijn, dan kunnen wij weer verder. Uh, alle partijen hebben nu de kans om te vertellen van... ...waarom moet ik nou zo nodig op jou stemmen? En we gaan het rijtje af. U ziet hier ook de klok, die wordt door Gilles bewaakt. U heeft twee minuten... ...en die worden ook vastgehouden. Oude Partij Zandvoort, lijst 1, meneer Berendsen. OPZ heeft na een moeilijke periode de zaken weer op orde. Met een nieuw enthousiast bestuur, met een lijst met sterke, ervaren kandidaten... ...die hun sporen op diverse vlakken hebben verdiend... ...en met een goed programma zijn we klaar om de komende jaren Zandvoort weer mee te besturen. OPZ vraagt blijvend aandacht voor verdere verbetering van zorg... Niet alleen voor senioren, maar ook voor jeugd en ook voor mensen die geestelijk in nood zitten. Met name deze laatste groep wordt nog te veel aan hun lot overgelaten zonder dat er passende hulp wordt geboden. Geld dat begroot is voor zorg wordt daar ook aan besteed. Zandvoort is een gemeente met een belangrijke toeristische functie, maar hier wonen ook mensen. Het is belangrijk dat in goede harmonie afspraken gemaakt worden waarbij de belangen van de verschillende groepen gerespecteerd worden. OPZ wil veel ruimte voor inspraak van bewoners bij allerlei plannen vanaf het beginstadium en niet als de plannen al na genoeg vaststaan. Ook willen wij een right to challenge. Daar waar een georganiseerde groep bewoners denkt dat ze bepaalde zaken beter, sneller en goedkoper kunnen, daar wordt toe ook de gelegenheid geboden. OPZ ziet graag de zandhopper in, de zand, in het Zandvoortse straatbeeld verschijnen. Een buurtbus die u probleemloos van de ene wijk binnen onze gemeente naar de andere brengt... zonder dat u lang hoeft te wachten om over te stappen. Niet alleen de bereik, deze bereikbaarheid, maar welk, de bereikbaarheid van Zandvoort op welke manier dan ook... verdient een duidelijkere plaats op de agenda waarbij we in regionaal verband meer en beter samen moeten werken. OPZ is duidelijk. Zandvoort werkt ambtelijk samen, maar blijft bestuurlijk zelfstandig. OPZ heeft nog een aantal andere speerpunten die ze graag samen met andere partijen in een raadsprogramma wil realiseren. Met de andere partijen willen wij op zoek naar overeenkomsten in plaats van naar de verschillen. Daarom stem 21 maart op lijst 1, stem 21 maart op OPZ. Meneer Bierenzen bedankt. We gaan naar lijst 2, meneer Hendriksen. De VVD houdt van Zandvoort, van de reuring in de zomer en van de rust in de winter. Van het strand, van de natuur, van de duinen en van het dorp. Van de boulevard, van de winkels, van Bentveld en van het circuit. Veel gaat goed in Zandvoort. Er is tenslotte geen plek in de wereld waar ik liever zou willen wonen dan in deze prachtige gemeente. Maar toch zijn er ook altijd zaken die beter kunnen, die beter moeten. En die de afgelopen tijd niet goed zijn gegaan. De Zandvoortspolitiek verliest zich vaak in ruzietjes, conflicten en gedoe. In bestuurlijke chaos... Colleges die vallen, wethouders die af moeten treden, partijen die uit elkaar vallen, verwijten over en weer. Maar op die manier lossen we de problemen van Zandvoort niet op. Om dat te doen hebben we niks aan borstkopperij of elkaar de put in praten. Hebben we niks aan geklets, gekissenbis, aan plannen en beloftes. Maar hebben we doeners nodig. Parkeerplekken komen niet vanzelf terug. Belastingen gaan niet zomaar omlaag. Regels schaffen zichzelf niet af. Woorden maken onze straten en pleinen niet mooier. Onze boulevard knapt zichzelf niet op en Zandvoort uh, wordt niet vanzelf bereikbaar. En bovenal, Zandvoort blijft niet vanzelf zelfstandig. Daarvoor moeten we stoppen met kissenbissen en beginnen met doen. De VVD heeft het programma om dit te realiseren en een sterk team met ervaren en nieuwe, jonge en oude, maar bovenal liberale doeners om dit programma uit te voeren. Met uw stem gaat het lukken om Zandvoort Zandvoort te laten blijven. Een zelfstandige bruisende badplaats met lagere belastingen en minder regels. Dank u wel. Meneer Kuipers, lijst 3, D66. Waarom zouden de mensen die thuis zitten op D66 kunnen stemmen? Wij beloofden in 2014 een aantal dingen. We wilden de gemeentefinanciën op orde brengen. We wilden de economie stimuleren uit de crisis. En we wilden dat de grote veranderingen in de zorg van het Rijk naar de gemeente goed zouden gaan. We hebben dat allemaal voor elkaar gekregen. We hebben keihard gewerkt en we hebben vooral samengewerkt... met verschillende samenstellingen in het college. Er zijn inmiddels geen tekorten meer, maar juist overschot op de begroting. We investeren de komende periode ontzettend veel geld... tientallen miljoen in de openbare ruimte en op de boulevards. We hadden voor het eerst vorig jaar meer dan een miljoen verblijfsreizigers in 2017. We hebben een nieuwe toeristische visie samengesteld onder mijn leiding. De pop-up-evenementen van de afgelopen jaren bleken een daverend succes. We hebben het innovatiefonds ingevoerd... waar ondernemers zelf kunnen beslissen over ruim anderhalf ton per jaar... We hebben max stappen in Zandvoort gehad. We dromen weer over de Formule 1. Maar bovenal, die derde belofte, de zorgtransitie, die is goed gegaan. Ging het altijd makkelijk? Nee. Bestuurlijk was er veel onrust, maar niet bij ons. We bleven rustig, hielden het belang van Zandvoort in het oog... deden wat we hadden beloofd en bestuurden verstandig verder. We hebben veel gedaan en bereikt. Er staat veel in de stijgers met goede fundamenten. En nu willen we dat ook afmaken. Die nieuwe boulevard, de Formule 1 terug... Zandvoort als de mooiste plek om te wonen, te werken en te recreëren... Wat ons betreft wel. Wat D66 betreft zeker. Nadat Zandvoort lang stil heeft gestaan, hebben we de afgelopen vier jaar reuzenstappen gezet. Laten we dat spoor blijven volgen en Zandvoort geven waar het recht op heeft. Zichtbare vooruitgang. Als u op D66 stemt, gaat die vooruitgang er zeker komen. Meneer Kuipers, dank u wel. Meneer Bluis, D66. Sorry, CDA. Nee. Nou, moet ik even nadenken. Ja, die, die fout wordt wel eens meer gemaakt. CDA wil letterlijk, mooi weer, letterlijk en figuurlijk mooi weer in Zandvoort. Wij willen echt werken aan de toekomst van Zandvoort. En dat doen we niet alleen voor onszelf, maar dat doen we voor iedereen. Maar ook vooral voor onze kinderen en kleinkinderen. Want we moeten het kunnen doorgeven aan anderen. Onze lijst bestaat uit veel jonge nieuwe... De nieuwe generatie jonge CDA'ers. We hebben daar een heel mooi magazine voor gemaakt. Ik zou u aanraden om dat goed te lezen. Want dan leest u vooral de mensen achter de politiek. En da dat is volgens mij heel belangrijk. CDA is echt een partij van belofte maak schuld. En die beloftes hebben wij gedaan. En we hebben die schuld ingelost. De financiën zijn weer op orde. Er is een wijksteunpunt... We hebben een sociaal wijkteam. Er is extra geld voor welzijn, sport en cultuur. Er kan nog meer naartoe. Stationsplein is eindelijk opgeknapt. En er, vooral belangrijk, er is zicht op realisatie van een aantal projecten. De entree, het Badhuisplein, het Watertorenplein. Maar nog belangrijker misschien is dat er ook voldoende middelen zijn... om in onze woonwijken te werken aan groen en veiligheid... Wat dat betreft gaat het de goede kant op. En als laatste dan denk ik het bedrijventerrein Nieuw-Noord. Het staat op punt om gerealiseerd te worden. Een nieuw bedrijventerrein waarop ook 70 woningen al komen. En vervolgens gaan we dat verder invullen. Wij hebben natuurlijk ook nog wensen. Wensen in de ouderenzorg. De eenzaamheid verder bestrijden. Nog meer inzetten op maatwerk. Misschien nog wel meer wijksteenpunten. Maar bijvoorbeeld ook een winkel in Zandvoort voor zelfstandig wonen. Waarin... ...organisaties, maar ook, maar ook het bedrijfsleven samenwerken... ...om te werken aan het verbeteren van die zorg. Want we willen dat iedereen langer zelfstandig thuis woont. Daarna hebben we een grote uitdaging op het gebied van duurzaamheid. Daar gaan we fondsen voor oprichten, zodat we dat ook kunnen in, invullen. Met andere woorden, wij zijn heel blij wat we gerealiseerd hebben... ...en we hopen dat u op het CDA lijst 4 gaat stemmen... ...zodat we ons, weder, ons werk verder af kunnen maken. Meneer Bluis, dank u wel. Mevrouw van der Veld, GBZ. Dank u wel. Gemeente Belangen Zandvoort hoopt dat u in ieder geval gaat stemmen. En het liefst natuurlijk op GBZ. Alle commotie rondom Michel Demmers is gisteren door het rapport van de stichting Decentraal Bestuur lucht gebleken. De raad heeft een verkeerde voorstelling van zaken, heeft op, sorry, verkeerde voorstelling van zaken de wethouder laten gaan. Hij heeft een onrecht te zijn ontslag moeten indienen... Dat doet wat met je als mens. Dit kan echt niet. Gemeentebelangen Zandvoort zet zich in voor alle belangen... van alle inwoners en ondernemers. Wij zijn er voor u. Wij zijn niet links, wij zijn niet rechts. Maar wij zijn recht door zee. Democratisch genomen besluiten moeten uitgevoerd worden... en niet teruggedraaid, zoals sommige partijen willen. Wij staan voor een open en helder bestuur. Een bestuur waar Zandvoort recht op heeft. Geen twee kampen meer maar 17 raadsleden welke besluiten nemen op grond van hun programma. Ons verkiezingsprogramma bevat geen zaken die wij niet waar kunnen maken. Alles wat erin staat is haalbaar, omdat de gemeente daar zelf over beslist. Wij willen dat er meer gebouwd gaat worden voor jongeren en ouderen... zodat de woningmarkt, die nu op slot zit, weer opengaat. Wij willen de woonlasten besparen, be, beperken. Wij willen ook dat... Eh, bij herinrichtingen de fiets- en voetpaden in onderscheidende kleuren... en goede bestratingen worden aangebracht. Dat zijn slechts een paar dingen die wij wilden aanhalen. Belangrijkste is, wilt u een integer bestuur, Stem dan GBZ. Mevrouw Van der Veld, dank u wel. Lijst 6, PvdA, mevrouw Koper. Dank u wel. Stem op de lokale Partij van de Arbeid... want wij hebben een hele duidelijke visie op de toekomst van Zandvoort... Volgens ons gaan deze verkiezingen maar over één vraag. En dat is hoe zorgen we met elkaar dat iedereen mee kan doen en dat we niemand uitsluiten. Hoe gaan we samen deze toekomst maken? En wij hebben daar een duidelijk antwoord op. Ons programma gaat over mensen. Niet over stapelstenen of excentrieke evenementen, maar over mensen. Onze zes speerpunten gaan over investeren in de toekomst van mensen. Over wonen naar draagkracht. Bouwen voor jongeren. Steun voor zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Investeren in leefbaar kunst en cultuur. En investeren in groen en duurzaam. Maar meer belangrijk nog is ons zesde speerpunt: Hoe gaan we dat met elkaar doen? We gaan het samen met elkaar doen. Geen kant-en-klare plannen, maar meebeslissen. Inspraak mag echt geen neus zijn. Onze Partij van de Arbeid, wethouder, heeft gezorgd voor koerswijziging... Volgende week starten de eerste bewonersavonden over afvalbeleid. Geen kant-en-klaar plan, maar op zoek naar de slimme oplossingen van bewoners zelf. Stem op ons, want dan weet je zeker dat je een constructieve ploeg aan de slag krijgt. Ik kan dat nu allemaal toelichten, maar u mag ook de middenpagina van de Zandvoortse krant bekijken. en Daar staat in hoeveel bagage, kennis en ervaring en fris politiek talent wij in huis hebben. Samen optrekken met elkaar in ons dorp. Zorgen dat iedereen in ons dorp mee kan doen. Jong, oud, welke kleur of overtuiging dan ook. Wij gaan voor samen met elkaar voor elkaar. Deze verkiezingen gaan over hoe we samen de toekomst maken. Niemand uitsluiten. Lijst 6, Partij van de Arbeid. Dank u wel, mevrouw Koper. Meneer Paap, sociaal antwoord. Ja, dank u Sociaal Zandvoort doet wat het zegt. WMO en zorg naar de mens kijken en niet naar het geld. Straten stoep-egaliseren is nu ver ondermaats. Groen en bomen beter onderhouden. Onkruid intensief verwijderen. Zandvoort AC geen Amsterdam-Biets. Bescherming mens, dier en natuur. Treinstation in Nieuw Noord. Lijn 300 doortrekken naar Zandvoort. Buslijn 81 weer naar de Oude Route zonder overstappen naar het centrum en terug naar Nieuw-Noord. Hondenbelasting afschaffen. Vaste standplaatsambulance in Zandvoort. Gemeente Zandvoort blijft. Gemeente Zandvoort. Ik kijk even de VVD aan. Meer investeren in onze Zandvoortse inwoners. Zandvoort is groter dan tot de spoorbomen vanaf het centrum. Maar soms vaak wordt dat nog wel eens vergeten. De komende vier jaar zal Sociaal Zandvoort doen wat zij zeggen. Stem 21 maart zeker en dat is Sociaal Zandvoort een echte Zandvoortse partij. Zandvoort aan zee, geen Amsterdam aan zee. Dank u wel. Dank u wel meneer Paap, meneer Deen, PVV. Ja, ik, ik ga hier niet uh, ons hele verkiezingsprogramma oplezen. Want we uh, doen er al genoeg. We hebben ook maar twee minuten. Er stond gisteren een mooi stuk in het Haams Dagblad over de Zandvoortse PVV. Um, met als kop wat de PVV wil. Dat is duidelijk, toch? En dat klopt. Dat is dus hartstikke duidelijk. is denk ik niet duidelijk voor de luisteraars. Het was een krantenartikel. Misschien kunt u het wat toelichten. Nou, nou, u, u onderbreekt me inderdaad, meneer Sonneveld. Ik was nog niet klaar. Dank u wel. Um, dus uh, met andere woorden, ja, wat de PVV wil, dat weten veel mensen. Wij willen in Zandvoort geen islam, wij willen een stem zijn voor dierenwelzijn wij willen de, burger, de stem van de burger terug in Zandvoort middels referenda um, en op die manier willen wij een hoop beloften die elk vier jaar weer gedaan worden uh, ja, ook echt waar gaan maken door middel van daadkracht uw stem op de PVV uh, zal gehoord worden, wij zullen onze achterban vertegenwoordigen en uh, daarvoor gaan we tot het gaatje, dank u wel Dank u wel, meneer Deen. Meneer Elke Mali, GroenLinks. We, wij willen er voor elke Zandvoorter zijn. Uh, ongeacht geloof, geaardheid of wat dan ook. We zijn er voor iedereen in Zandvoort. En het mooie is ook, een jaar geleden begon ik samen met Job Zwart... Remi Trihuis en Jure Keuning aan dit avontuur. En de afgelopen weken zijn we met alle veel op straat te vinden... ...en spreken we mensen. Zo sprak ik van de week een ouder echtpaar op de Vondellaan in Zandvoort... en die vertelde mij over wat zij zo mooi vonden aan Zandvoort... en hoe het hen nu aan het hart ging... hoe hun eigen straat eruit zag. Lantaarnpalen stonden schots en scheef. Uh, sommige lantaarnpalen hadden geen eens meer een, uh, een lamp erin zitten. En dat blijkt me weer, daar, daar blijkt me weer eens uit dat het ook anders kan. Wij zijn met een hele jonge ploeg aangetreden bij deze verkiezingen... en dat hebben we bewust gedaan... We hebben het bewust gedaan omdat we denken dat we met deze ploeg aan een beter woningaanbod kunnen werken. Voor jongeren en voor ouderen. Het liefst ook nog gecombineerd. Wij hebben dit gedaan omdat we graag betere burgerparticipatie willen. We willen het samen met u doen en niet alleen. En we willen schonere en veiligere buurten. Voor iedereen. En ook in de buurt waar iedereen zichzelf mag zijn. En we willen een passende zorg. En dan specifiek voor jongeren met ge geestelijke problemen. Dat probleem is urgent en moet meteen worden aangepakt. Het kan anders. Maar we zijn ook trots op Zandvoort, trots op wat we zijn als badplaats... trots op de ondernemer die met 30 graden buiten de mensen helpt... en een plezierige dag bezorgt... en trots op de inwoners die alle Syrische vluchtelingen ontvingen... en met open armen hielpen. Stem 21 maart GroenLinks. Het kan anders. Dank u wel, meneer Kabali. Mevrouw Bouwman, queer. Ja... Queer is een, een, een nieuwe partij, een half jaar geleden opgericht. We hebben de luxe dat we alleen naar vooruit hoeven te kijken. Um, we hebben de ambitie uh, in het midden te blijven. Uh, we zeggen dat heel netjes, als we wensen ons te positioneren als een niet-conventionele, socialistisch-liberale partij. Uh, we hebben een prachtig verkiezingsprogramma gemaakt, wat, naar nou, wij hopen genoeg handvatten geeft, handvatten geeft naar uh, onze collega's in de raad... om samen te werken aan een bruisende badplaats... waarin je jezelf kunt zijn in alle veiligheid... waarin je uh, het recht hebt op een menswaardig bestaan... en waarin je kunt zeggen van... Zandvoort is een bruisende plaats vol kunst en cultuur... Lees ons verkiezingsprogramma als u meer details wilt weten. Stem op, lijst 10. Dank u wel, mevrouw Bouwman. Tot slot, meneer Peters, Amsterdam aan Zee. Uh, in het plan van Amsterdam aan Zee zouden wij gaan voor een deelraad van Amsterdam. Dat houdt in dat je je eigen bestuur houdt. en uh, wacht, De burgemeester wordt voorzitter van het dorp en het blauwe bordje wordt een wit bordje van de gemeente. Je hoeft geen ingewikkelde slogans meer te verzinnen om de toeristen naar Zandvoort te trekken. Want je bent al Amsterdam, een wereldberoemde stad in het buitenland. Weekend kent nou Haarlem? Wat denkt u van het circuit, wat een Amsterdam motorwee gaat heten? Bij het binnenhalen van de Formule 1 legt een burgemeester van Amsterdam... veel meer gewicht in de schaal dan die van Assen en Zandvoort. Ook met de NS zal Amsterdam meer gewicht in de schaal leggen. De Nederlandse staat wil geen kleine gemeentes meer, maar schaalvergroting. Kijk naar Friesland. ...waar de halve uh, provincie al één gemeente is. Het, het toerisme zal een enorme boost krijgen. Amsterdam wil spreiden waar het, kan, waar het kan... ...Amsterdam's VVV binnen toeristen... Sorry hoor. Amsterdam wil spreiden waar het... ...waar, waar kan het Amsterdam's VVV beter de toeristen naartoe sturen... ...dan ons mooie dorp aan de zee. Dat ligt in de Hollandse duinen. Er zijn veel grote problemen die dit dorp niet aan, niet zal kunnen oplossen, maar wat, wat een grote stad wel kan. Dank u wel, meneer Peters. Als u de microfoon uitdrukt, dan kan ik de rest uitdrukken. Dames en heren, lijsttrekkers, ontzettend bedankt voor uw komst, ontzettend bedankt voor uw inbreng. Wij uh, gaan hiermee stoppen. De stellingen zijn uh, geweest. Uh, nou, jullie uh, mogen niet zingen, want wij gaan dit uh, programma afsluiten. Nogmaals, nogmaals dank voor uw komst. Wij hopen dat de kiezers hier een, uh, een voordeel mee kunnen doen. En dat ze aanstaande woensdag kunnen kiezen op wie zij gaan stemmen en gehoord hebben. Wij bedanken Jonas Parson, Leo van Es voor de techniek. De redactie Gert-Jan van Kuik, G. Rutte en ik ben er zelf ook een beetje bij betrokken. De bodus bedankt voor het koffie en het water. De presentatie Joop bedankt. Gilles Kok bedankt en G. Rutte bedankt. En de gemeente Zandvoort, bedankt voor de ruiszaal. Prettig weekend en ga volgende week vooral stemmen. En vooral stemmen. Jeugd ook. Ja, dit was natuurlijk het uh, lijsttrekkersdebat van 2018 live vanuit de gemeente. Aanstaande maandag zijn we gewoon om 8 uur weer live uh, vanuit de kroeg. En woensdag zijn we live met de uh, het verslag. Wij bedanken natuurlijk ook met z'n allen Ben Zonneveld en Joop van Es voor dit mooie programma. En wij zien jullie uh, om uh, twee uur terug. Ik zeg bedankt. Luister nog even naar muziek. Tot aan het nieuws. Hoi. We gaan snel verder met bluff, zoutelanden, kijken, uh, Netta. Dit is ZFM Zandvoort 106.9. ww.sifmstreeplife.nl. Er zijn mensen die naar Ik zeg bedankt voor het luisteren naar deze lijsttrekingsdebat. En ik zie jullie maandag gewoon weer om 8 uur. Zelfde locatie, zelfde zender. Het, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Ember brandt ze met het NOS journaal. De Russen zetten 23 Britse diplomaten het land uit. Daarnaast moet het Britse consulaat in Rusland de deuren sluiten. De maatregelen komen nadat Groot-Brittannië deze week aankondigde dat 23 Russische diplomaten binnen een week het land moeten verlaten. Aanleiding voor de diplomatieke rel is de aanval met zenuwgas op expion Skripal en zijn dochter in Engeland begin deze maand. De twee liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. De ijskoude laatste week van februari heeft een sterftepiek veroorzaakt. Er stierven toen bijna 3900 mensen. Een record, meldt het AD op basis van CBS-cijfers. Ouderen van boven de 80 maakten de helft uit van het aantal sterftegevallen. Het was volgens het CBS het gevolg van de kou en de griepgolf. Vooral hoogbejaarden zijn er gevoelig voor. Bij hen is het risico groter dat een verkoudheid ontaart in een longontsteking die hen fataal wordt. Een kwart van de spitstroken in ons land wordt omgezet in normale rijbanen. Dit jaar gebeurt dat als eerste met de stroken op de A1 bij Deventer. Daarna wil minister van Nieuwenhuizen voor nog eens 80 kilometer aan spitstroken vervangen door gewone rijstroken. Ook gaat ze onderzoeken of bestaande spitstroken met hulp van slimme camera's sneller open kunnen. De minister hoopt zo de toenemende file druk te beperken. Jeroen Kampscheur draagt bij de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen morgen de Nederlandse vlag. De 18-jarige Zitskeer won een gouden plak op de supercombinatie. Op de Reuzenslalom was hij op weg naar een goede tijd, maar miste hij het laatste poortje en werd gedisqualificeerd. En op de slalom was het na een val in de tweede run over en uit. Het weer in het zuiden en op de Wadden kan het vandaag licht sneeuwen. Temperaturen liggen rond of net onder het vriespunt. De wind is krachtig en in het noorden...